9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de Nederlandse vereniging van banken. Zij worden strenger voor bankiers en medewerkers. En ik, Ecuador maakt zich op voor de mogelijke komst van Edward Snowden. Hoort u zo dadelijk meer over. Nu is het NOS-journaal met Dorad Meegens. Ja, die NVB, die Nederlandse Vereniging van Banken, wil een systeem van tuchtrecht invoeren voor bankiers. Daarnaast moeten alle bankiers voortaan een eet afleggen, waarbij ze onder meer verklaren integer en in het belang van de klant te handelen. Nu hoeven alleen bestuurders dit te doen. Bankiers die zich niet aan de eet houden, krijgen te maken met een tuchtrechtprocedure. Bij ernstige overtredingen mogen ze niet meer in de bankensector werken, zegt de NVB. Nu duidelijk is geworden dat de gezondheidstoestand van Nelson Mandela kritiek is, lijkt de bevolking van Zuid-Afrika er steeds meer in te berusten dat de 94-jarige oud-president niet lang meer te leven heeft. Correspondent Ellis van Gelder. Ondertussen al zo vaak het ziekenhuis in en uit geweest het afgelopen jaar... dat mensen toch wel weten van op een gegeven moment... moeten we ons toch gaan voorbereiden op het onvermijdelijke. En vooral nu zijn situatie kritiek is... zie je dat op de sociale netwerken Zuid-Afrikanen... vooral al herinneringen aan het delen zijn aan hem. Quotes van Mandela, foto's, video's. En dat er dan ook een roep is om hem vooral vast te houden aan zijn erfgoed. Gisteren bracht de Zuid-Afrikaanse president Suma uit het ziekenhuis in Pretoria het bericht mee dat Mandela's toestand was verslechterd. 94-jarige Mandela werd begin deze maand met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Zuma riep iedereen op te bidden voor de man die in 1994 tot eerste zwarte president werd gekozen na een langdurige blanke overheersing. Ziggo is een publiciteitsoffensief tegen glasvezel begonnen. Volgens de kabelaar krijgen mensen te horen dat het huidige kabelnetwerk niet toekomstbestendig is. En dat klopt niet, zegt Ziggo. In gebieden waar wordt overwogen om glasvezel aan te leggen, adviseert Ziggo om daar niet voor te kiezen.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 Steeds meer kinderen die naar de middelbare school gaan... kunnen niet goed fietsen. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland. Het probleem zou vooral spelen in de grote steden... waar scholieren op de basisschool steeds minder op de fiets naar school komen. CBS-cijfers laten zien dat het aantal dodelijke ongevallen... van fietsende kinderen toeneemt. In 2010 kwamen er 9 kinderen bij een fietsongeluk om het leven. Vorig jaar waren dat er 13. De VS is teleurgesteld in Hongkong omdat de autoriteiten klokkenluider Edward Snowden niet hebben opgepakt. Daar had Amerika sterk op aangedrongen. Hongkong liet Snowden op een vliegtuig stappen omdat het uitleveringsverzoek niet volgens de regels zou zijn.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 Snowden is nu op het vliegveld van Moskou en wil via Cuba doorreizen naar Ecuador. Snowden bracht naar buiten dat Amerikaanse geheime dienst... op grote schaal internetgegevens van burgers aftappen. Fukeboy wordt de nieuwe trainer van go Ahead Eagles. Hij volgt bij go Ahead Eagles Erik ten Hag op... die met de club promoveerde naar de eredivisie. En ten Hag gaat naar Bayern München om daar de Duitse belofte te trainen. Fukeboy was eerder coach bij FC Utrecht, het Saoedische Al Nasser, Sparta... en bij Cercle Brugge. In Brugge werd hij in april ontslagen. Het weer vandaag afwisselend buien en zonnige periode, het wordt zo'n 16 graden. Morgen droger en wat vaker zon, maar het blijft koel hooguit 17 graden. De verkeersinformatie bij de ANWB bij Nansmaan. Het aantal dagelijkse files neemt snel af. Het was sowieso niet een echt spectaculaire ochtendspits. Twee zaken vallen nu op. Op de A7 van Groningen naar de afsluitdijk, voorknopend Herenveen veen, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden op de A50, os richting Eindhoven, bij Ekkersrijd 2. Op daar was een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. In Singapore valt weer wat adem te halen. Hoort u zo in een reportage van onze correspondent Michel Maas.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Wat gaat het worden? Zo waarlijk helpen mij, almachtig. Of toch misschien... Dat verklaar en beloof ik. Hoe dan ook, als het aan de Nederlandse Vereniging van Banken ligt... moet al het bankpersoneel een eet afgaan. En daarnaast zou er dan ook een tuchtrecht moeten ingevoerd worden. Wil althans die Nederlandse Vereniging van Banken. De voorzitter daarvan, de nieuwe voorzitter, is Chris Buink. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat nodig, volgens u? Met uh, de invoering van zo'n eed of belofte voor alle medewerkers en met de tuchtrecht uh, willen we als het ware het sluitstuk geven aan de cultuurveranderingen en de vernieuwing van het gedrag van de bank. Ja, en dan krijgt u dat op deze manier beter voor elkaar met een tuchtrecht en een eed? Nou ja, zo laat je zien dat het niet uh, alleen maar woorden zijn, maar dat uh, als het ergens onverhoop vast zou gaan uh, het niet verwijderd blijft. We menen het. Oké, okay. uh, meneer Buik even, heeft u de telefoon op de speaker staan? Ja, hij gaat eraf. Kan die eraf, want precies, ja. dan klinkt u wat dichterbij. Excuus. Heel fijn, heel fijn. Um, u zegt, dit is nodig omdat je op die manier uh, mensen wat sneller kan houden aan afspraken die we maken. Maar dan vraag ik me af, dan zou dat toch op, deze, op dit moment ook nog kunnen? Je zou toch mensen, je medewerkers kunnen verzoeken om zich te gedragen, zich te houden aan uh, bijvoorbeeld uh, aandacht voor klanten specifiek en niet te risicovol handelen? En dat is precies ook wat we, uh, wat we doen door de hele sector heen. Uh, we hebben een paar jaar geleden uh, de codebanken uh, geformuleerd. Uh, we hebben vandaag uh, de visie op uh, de toekomst van de banken waar we heen willen. Een dienstbare, stabiele, competitieve bankensector gepubliceerd. En we gaan werken aan een nieuwe code. En overal in, uh, in de sector wordt er dus ook in de bedrijven gewerkt aan gedrag, gedrag, gedrag waar aandacht ja, voor ja, geven. Ja, en dit is eigenlijk wat je dat je daarmee laat zien. Uh, jongens, dit, uh, dit menen we echt. En dat willen we niet alleen aan onszelf laten zien, maar we willen dat ook aan de, onze klanten, aan de samenleving laten zien. En uh, dat betekent dat we ons daar ook op aanspreekbaar maken bij de klant. Ja, en u wil dus verkeerd gedrag aanpakken via dat terugrechten. En wat voor straf, wat denkt u dan? Dat kunnen sancties zijn, uh, naar gelang de zwaarheid van het grijp. U kan het, uh, het uit het bankiersberoep zetten. Ja, maar, nee. maar mag u dat opleggen als brancheorganisatie? Uh, als sector denken we dat we dat kunnen. Daar hebben we misschien hier en daar ook een haakje wetgeving voor nodig. Maar daar nemen we ook de tijd voor om dat uit te gaan werken. We hebben nu gezegd, uh, dit willen we gaan doen. Uh, en dat willen we ingevoerd hebben op 1 januari 2015. En, en voor welke bankmedewerkers gaat het? Wie moet er een eten? Allemaal? De, ook Allemaal. De, de, de koffie hier of mevrouw? Ja, het is eigenlijk net zoals bij het Rijk, hè, waar ik eerder heb gewerkt. Voor alle medewerkers geldt dat we ervan uitgaan dat ze zich bewust zijn in wat voor organisatie ze werken en wat de maatschappelijke doelen van die organisatie zijn. Ja, nu komt uh, eind van de week de commissie Wijfels met een uh, bankenhervormingsrapport. Wilt u die commissie even voor je zijn? Nee. Uh, nee. Uh, benieuwd naar waar de commissie mee komt. Het is een belangrijk rapport. Maar uh, we willen zelf ook aangeven als sector uh, waar staan we. Uh, een paar maanden geleden is uh is aangekondigd dat we dit uh, uh, zouden gaan onderzoeken. Uh, en nu, uh, op afgelopen bestuursvergadering, hebben we gezegd: en uh, de algemene ledenvergadering, dit willen we gaan doen, dus dan komen we ermee naar buiten. Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat het uh, ook belangrijk is om naar buiten toe te laten zien dat u beschikt over een soort zelfreinigend vermogen. voordat anderen daarover gaan beslissen. Ja, anderen. Uh, wat ik proef in de sector is dat we er een grote behoefte aan hebben om te zelf te laten zien wat wij nou willen. Uh -huh. En daarover in gesprek te gaan met uh, onze klanten, onze stakeholders. En daarom zullen we uh, na de zomer ook een aantal bijeenkomsten land doen in dialoog luisteren. Kijken hoe andere mensen op reageren en uh, werken aan herstel van vertrouwen. En willen uw leden dit ook echt? Ja, <laughs> anders houden ze voor nou ja. het Hoe weet ontstaan. u dat? Heeft u een enquête <laughs> gehouden? We hebben de algemene ledenvergadering en een, uh, en een bestuursvergadering, en daar is dit bekrachtigd. Goed. Nou, meneer Buijing, hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. En een goedemorgen. De ja. nieuwe FVB-voorzitter van de Nederlands Vereniging van Banken, Chris Buijing, hoort u. Dan door naar Edward Snowden, Amerikaanse klokkenluider. Wil politiek asiel in Ecuador. We zit nu nog in Moskou, ergens op het. Uh, Vliegveld, minister van buitenlandse zaken van Ecuador bevestigt het asielverzoek en heeft inmiddels ook contact gehad met de Russen. Quiero solamente confirmar que hemos recibido la solicitud de asilo del señor Snowden, la estamos analizando y estamos en contacto con las máximas autoridades soviéticas, con las máximas autoridades rusas al respecto del tema. Journalist Ayan, meester Burri, die woont in Ecuador, hij verwacht dat Snowden daar vrij snel asiel zal krijgen.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 Uh, en wat uh, Snowden en uh, ook Assange hebben gedaan... die hebben die verdeel- en heerstrategie van, uh, van Amerika blootgelegd. En die worden hier daarom ook uh, gezien als helden. Uh, en Patinho zei net ook uh, uh, tegen journalisten in, uh, in uh, Vietnam, waar hij nu verblijft... Uh, dat mensenrechten voor hem ook belangrijk zijn. Veel belangrijker dan nationale belangen. We altijd Niet maar die een regering, zoals het Ecuador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 Nou ja, met Assange uh, heeft uiteindelijk niet zo heel veel gevolgen gehad tot nu toe. Uh, dus met dat vertrouwen uh, doet president Correa en minister Patinho denken dat nu ook bij Snowden zo te zijn. Maar ik denk dat dit toch wel een heel ander geval is. Ecuador is een heel klein en nietig landje uh, ten opzichte van de Verenigde Staten. Dus ze trekken er al een hele grote broek aan nu. Uh, Ecuador heeft bijvoorbeeld een uh, heel gunstig handelscontract met, uh, met de Verenigde Staten. Uh, ze kunnen uh, goederen exporteren, bananen, banaan, een olie en cacao, uh, zonder belasting te betalen in de Verenigde Staten. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat als uh, Ecuador uh, op de middelvinger opsteekt uh, door Snowden hier uh, asiel te geven, uh, dat Amerika dat handelscontract wel uh, wel gaat herzien. Hadden ze bij jou al rekening met de snelle komst van Snowden?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 Arjan Meesterbury vanuit Ecuador. De Eagles gaan voortvarend het nieuwe seizoen tegemoet. Cowboy Eagles bedoelen we natuurlijk. Fouke Boy wordt de nieuwe trainer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is kwart over negen. In Maleisië moeten vandaag de scholen dichtblijven vanwege de ernstige smog. Die rook komt uit Indonesië, waar nog steeds veel bosbranden woeden. Singapore is nu middels weer een beetje draaglijk geworden. omdat de wind vanuit Indonesië is gedraaid. Dat constateert ook onze correspondent Michel Maas. Singapore heeft maar een halve dag nodig. om het gewone leven weer op te pakken. Zaterdagochtend stond de stad nog stijf van de smog. En zondagochtend zitten de dienstmeisjes alweer op straat. Honderden zijn het er. Wat doen ze daar? We doen hier een picnic om te gaan. En together. We komen bij elkaar om wat te eten, te kletsen. We zitten hier elke zondag op de stoep, want we hebben geen andere plek omheen. So te gaan. We don't have place to go. Ze komen allemaal uit de Filipijnen. En deze zondagse picnic laten ze zich niet afnemen. Zeker niet nu de allereerste smok alweer is weggetrokken. Singapore wordt weer zichzelf. Ook op het terrasje zitten al mensen. Die zitten er al de hele week, zegt de serveerste. Over this Alfresco zij they allow smoking area. So um, people who smoke don't actually mind the haze. Because they really need the urge to smoke. Dit is een terras waar roken is toegestaan. En mensen die roken, storen zich niet aan smok. Die moeten gewoon roken. Their mindset, they have the mindset that, oh, I need a smoke, I need a smoke. Ah, they don't mind the haze. <coughs> het eerste wat ik nu ga doen is. Een masker kopen. Tenminste, als die er nog zijn. Na een week van smog zijn de maskers in heel Singapore uitverkocht. We don't have any more stock for the. De drogist heeft ze niet meer. Uiteindelijk vind ik ze nog in één supermarkt die net een nieuwe voorraad binnen heeft. The basic recommend for you is N95. N95 said it is a special because they were left over for you, Dank 79. Echt nodig is het mondkapje vandaag niet. De lucht is schoner dan hier geen week is geweest. Tenminste, zo lijkt het. De eerste heldere dag brengt ook toeristen weer naar buiten. Er zijn er zelfs die 20 dollar betalen om op het dak van het Barina Bay Sands hotel te kunnen staan. Daar, op de 56e verdieping, heb je het beste uitzicht over de stad. Maar niet vandaag. Als je down in the street, then ziet looks better by if you are up here. Als je beneden op straat bent, lijkt het mee te vallen. Maar van hierboven ziet het er helemaal niet goed uit. Ja, is disappointed, Dat valt wel tegen, ja. Maar wat kun je zeggen? We hebben al betaald. What can we say now? We already paid. De directeur van een vvv kantoortje in de stad raadt de toeristen daarom aan, maar binnen te blijven. Do more indoor activities. Uh, visiting the museums. Bezoek musea. Of het zee-aquarium. sea aquarium. En nu hebben we natuurlijk ook de grote Sale. Dus ga meer winkelen. Do do more shopping, spend more money. Geef meer geld uit. Spend more money. Yeah, that's right. <laughs> Zelfs in deze tijden van smog en ellende is dat toch waar het in Singapore allemaal om draait: om geld. Dank okay, zo is dat. Gehandeld wordt er altijd. Het weer kan trouwens uh, zomaar weer omslaan. Bosbranden in Indonesië zijn ook nog steeds niet geblust. En er komt nog steeds evenveel rook vandaan. Hans Zwaan, hoe is het inmiddels op de weg? Na de ochtendspits is wel bijna voorbij. Er zijn nu wel een paar ongelukken gebeurd. Op de A7 in het noorden bijvoorbeeld, van Groningen naar Heerenveen. Er staat voorknopend Heerenveen nu 4 kilometer fieden. En het ging mis in het zuiden op de A50 Os Eindhoven. Bij Eckersrijd 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En zo dadelijk... Meer over de nieuwe trainer van GoHead Eagles. Maar ik neem u eerst mee naar Michael Bublé. Het NOS Radio 1 If you ever change your mind, don't hold your breath Though You may not believe mm, But baby, I'm relieved mm, When you said good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 Might I had me caged before but not tonight in a beautiful day and I can't stop myself from smiling if I drink and then I'm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 Deze dag heeft GoHead Eagles nieuws te melden. Het heeft namelijk een nieuwe trainer. Foukeboy is het geworden voor het komend seizoen. Ragnar Niemeyer is in Terwolde waar GoHead Eagles vandaag uh, traint. Uh, Ragnar, um, ja, uh, Foukeboy in de regio wel bekend. Hoe verrassend is hij dat hij de trainer van GoHead wordt? Uh, nou ja, wel verrassend. Omdat zijn naam eigenlijk de afgelopen dagen... nog niet meteen voorkwam op de lijstjes uh, die rondgingen. Patrick Kluivert werd wel genoemd. Tom de Chatigné, die in Rusland werkte met Guus Hidding, Daar vertrokken is, werd wel genoemd. Er gingen meer namen. Jan de Jonge is voorbijgekomen. Maar die tekenen inmiddels bij Herakles. Dus er werden wel mensen genoemd. Hij zat er niet meteen tussen, Dat lijkt me wel een, een prima keuze. Mm. Ah. Um, hij werd toch ontslagen bij Brugge. Eerder? Ja. Mm. ja, dat was niet echt een uh, succes. Want uh, hij heeft daar of helemaal geen of één wedstrijd gewonnen... in uh, de maanden dat hij, dat hij daar uh, zat. Uh, Vroeg met weinig mogelijkheden, dat moet je er, er, erbij zeggen. Uh, hij heeft er alles aan gedaan, keihard gewerkt. Maar zijn methodes, om het maar zo te zeggen, die sloegen blijkbaar niet aan. Zoals hij in het verleden wel bijvoorbeeld, hè, want zo is het ook, bij FC Utrecht aansloegen. Daar is hij de meest succesvolle trainer uit de clubgeschiedenis. Twee bekers gewonnen, een uh, supercup gewonnen. Maar vorig seizoen, uh, dat was geen succes. Hij zat er in zijn eentje, woont nog altijd in, uh, met zijn gezin in houten. Hij zat in een grote villa in de buurt van, van Brugge. Maar eigenlijk had hij misschien toen ook wel bij club Brugge moeten zitten. De club waar hij als speler succesen beleefde. Nu zat hij bij het kleine cerkelen. En dat was geen doorslaand uh, succes, dat klopt. Goed. Uh, Rachna, is hij al vandaag in Terwolde? Hij is er zometeen bij. Ik ga zo meteen als een razende over richting de cantine neem ik aan, van, van SV Wolde. en daar eens even kijken. Hij gaat die training, als ik het goed begrepen heb, niet leiden. Is er wel, zal ik we een verhaal gaan houden, gaan toelichten waarom hij aan de slag gaat. Maar ik denk dat de conclusie zoals wij de slot doen. dat hij gewoon graag aan het werk wil, dat hij Go Red een echte voetbalclub vindt en dat hij ambitieus is. Want dat wordt, moet altijd om de hoek kijken. Zeg Ragnar, hoe is het spelersmateriaal inmiddels bij Go Red Eagles? Uh, Weet je dat? Nou, wat kun je daarover zeggen? Er zijn wel de nodige mensen binnengehaald, alleen ik verwacht eigenlijk nog wel één of twee, drie is misschien alweer te veel, echte versterking waarvan je zegt zo, dat ze die nou bij GoHead hebben weten binnen te halen. Jan Kromkamp maakte gisteren bekend dat hij hiermee stopt, mm -hmm. um, oud-International en oud-PSV onder meer. Uh, dat is routine, dat is een naam die, die weg is, deed al niet zo vaak meer mee voor het seizoen. Er zijn een hoop jongens gekomen uit de Jubilie League, de eerste divisie. Natuurlijk wel uh, spelers met potentie, want zo werkt dat. Maar je verwacht toch eigenlijk dat in de komende maanden... want het loopt allemaal nog wel een tijdje, de voorbereiding natuurlijk die vandaag begint... dat er misschien van Ajax hey, nog wel iemand gaat komen. Mark Overmars was belangrijk bij uh, Go It Eagles, bij eigenlijk het herstructureren van die club. Nu directeur van Ajax, het zou me niet verbazen als we straks uh, wel wat mensen uit Amsterdam uh, zeggen van... nou. Ik wil wel een jaartje bijvoorbeeld op huurbasis in, in Deventer... in de die divisie gaan zich okay. Nou, dat wordt interessant, Ragnar. We horen later van je. Dank je voor nu. Goed zo. Nou, een keer naar Mark-Robin Visser, want vandaag praat hij over de mantelzorg... de langdurige zorg. De staatssecretaris Van Rijn die komt met een uh, ronde tafel langs. En daar mogen dan mensen aanschuiven, Mark-Robin. Wie zijn dat dan? Ja, ja, ik ben zelf niet gevraagd. <laughs> oh. <laughs> Maar ik geloof, je moet, ik geloof dat je daarvoor uh, voor gevraagd uh, moet worden. Ik zal even aan wethouder uh, de korte vragen, want uh, u bent gevraagd, hè? Ja, ik ben inderdaad uitgenodigd door Metso, een organisatie die vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunt... Uh, om aan te schuiven bij de staatssecretaris ja. om het verhaal van Lopik en ook de zorg uh, van Lopik uh, neer te leggen. Ja, wethouder uh, namens de GisterenUnie hier uh, in Lopik. Moest u er lang over nadenken? Uh, nee, eigenlijk niet. Want ik vind het ook wel een hele mooie kans... om uh, uh, te laten zien van wat er speelt in kleine gemeenten. Vaak zie je dat uh, ja, grote gemeenten hun verhaal uh, neerleggen... en daar vooral op ingespeeld wordt. Maar ik denk dat de problematiek in kleine gemeenten verschilt... Niet zoveel, maar de manier waarop we ermee omgaan kan wel degelijk verschillen. Ja. U bent natuurlijk als wethouder ook uitgenodigd, omdat de verantwoordelijkheid voor langdurige zorg in de toekomst heel zwaar bij de gemeente komt te liggen. Hè? Hoe ziet u dat? Hoe ziet u de rol voor mantelzorgers? Nou, ik denk dat de rol van mantelzorgers alleen maar groter wordt. Uh, daar ligt tegelijkertijd natuurlijk ook wel een zorgpunt. Want wat je ziet, dat er ook gekeken wordt... om huishoudelijke hulp en uh, dagbesteding te schrappen. En uh, daar, daar heb ik uh, als wethouder wel zorgen om... of mantelzorgers er dan wel volhouden, want je ziet juist... Uh, dat mensen zeggen, ja, ik hou het vol... doordat mijn man of mijn kind... naar nou, de dagbesteding gaat een aantal dagen... waardoor ik ook enigszins ontlast word. En ik denk, als je daaraan uh, gaat tornen... dat mensen veel eerder door hun hoeven zakken... en het tegendeel bereikt wordt. Mensen worden... Uh, uh, daardoor uh, eerder ge, gestuurd om naar een verpleeghuis te gaan... terwijl we juist de beweging hebben van mensen moeten langer thuis wonen. Dus ik denk dat die ondersteuning van mantelzorgers... ontzettend belangrijk wordt in de toekomst, en al is. Ja. Kunt u dat als wethouder of kan je dat als gemeente zelf organiseren, die ondersteuning? Dat kun je wel onderste uh, organiseren, maar je moet daar wel de financiële middelen voor hebben. En dat is ook wel uh, waar ik vanmiddag bij de staatssecretaris uh, op wil aandringen. Dat wij voldoende ruimte hebben om, uh, om die ondersteuning te blijven bieden wat ik zei, eh, daardoor kun je realiseren dat mensen thuis kunnen blijven ja. wonen. Maar nou geloof ik toch wel dat het de bedoeling van de staatssecretaris is van deze hele toename met die tafel om juist geld te besparen. Ja. Nee, maar eh, daar, ik begon ook, er zijn zeker eh, kansen en ik vind het ook heel mooi om te zien uh, als je wat er in onze gemeente gebeurt. Mm -hmm. He, dat mensen ook echt voor elkaar uh, klaarstaan. Mm. Maar er zijn ook situaties en um, dat zien wij ook, dat mensen een stuk schaamte hebben. En um, zeggen van ja, maar ik dop mijn eigen boontjes. Mensen zijn toch wel, worden hun hele leven eigenlijk uh, gestimuleerd om vooral zelfstandig te zijn, ook financieel. En dan als je zorg nodig hebt, dan is er ineens uh, van zorg dat je je familie of je uh, omgeving inschakelt. En mensen hebben daar erg veel moeite mee. En ik denk dat we ze daarin ook moeten ondersteunen. U heeft nog een hoop te bespreken. Ja. Hoeveel ja. tijd heeft u eigenlijk aan die tafel? Nou, we hebben vijf kwartier en het is meer dan nu... dus ik hoop dan wel goed de boodschap uh, over te kunnen brengen, ja. Mevrouw de Korte, bedankt en succes vanmiddag. Dankjewel. Marco Robin Visser sprak alvast over de langdurige zorg... met mensen die straks aanschrijven bij de staatssecretaris. En wij spreken alvast Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. goedemorgen Wat heb jij zo duidelijk? Nou ja, over de staatssecretaris gesproken. De staatssecretaris die gaat over de publieke omroep. Die gaat ja. morgen debatteren met de Tweede Kamer over de toekomst van die publieke omroep. En over de Voorzitter van die publieke omroep, Henk Agort... Dat het kijk- en luistergeld weer moet terugkomen. omdat die publieke omroep. wij dus allemaal veel te afhankelijk zijn van de staatsruif. Hij komt zometeen tekst en uitleg geven. Verder praat ik met Hans Biesheuvel. Die is de gast. De voorzitter van MKB Nederland. Wordt gek van alle regeltjes. die gemeenten opleggen aan ondernemers. En Nederland is weer op het hoogste niveau vertegenwoordigd in Suriname. Diplomaat Ernst Norman begint vandaag als tijdelijk zaakgelastigde ad interim. Dat is wel heel veel tijdelijk. maar hij gaat wel op de ambassade van Parimaribo aan de slag. En was het niet zo dat we dat niet meer deden vanwege die amnestiewet? Dus wat is daar veranderd? De antwoorden zometeen bij de KRO. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal, nu het is precies half tien door Old megens. De Nederlandse Vereniging van Banken wil een systeem van tuchtrecht invoeren voor bankiers. En ook moeten alle bankiers voortaan een eet afleggen... waarbij ze onder meer verklaren integer te zullen handelen en in het belang van de klant. Nu hoeven alleen bestuurders zo'n eet af te leggen. Bankiers die zich dan niet aan de eet houden krijgen te maken met een tuchtrechtprocedure... en bij ernstige overtredingen mogen ze niet meer in de bankensector werken, aldus de NVB. Zuid-Afrikanen lijken er steeds meer in te berusten dat de 94-jarige oud-president Mandela niet lang meer te leven heeft. Gisteravond werd duidelijk dat zijn toestand kritiek is. Sinds gisteravond zijn geen nieuwe berichten naar buiten gekomen over de gezondheidstoestand van de oud-president. Middelbare scholieren fietsen steeds slechter, stelt Veilig Verkeer Nederland. Het probleem zou vooral spelen in de grote steden, waar kinderen op de basisschool steeds minder op de fiets naar school komen. Het aantal dodelijke ongelukken van fietsende kinderen neemt toe. In 2010 kwamen negen kinderen bij een fietsongeluk om het leven. Vorig jaar waren dat er dertien. Dat zijn de hoofdpunten nog even naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Ochtendspits is echt een aflopende zaak. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd op de A7 Groningen richting de Afsluitdijk. Voorknopend Heerenveen, 4 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht, al het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. De A13 van Den Haag naar Rotterdam, voor Delft nog 3 kilometer na een aanrijding. De rijstroken zijn daar net wel weer open gegaan. Net zoals op de A50 van Os naar Eindhoven. Daar staat voor industrieterrein Eckersreit nog 3 kilometer.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 En Kokkelman. Het kijk- en luistergeld moet terug. Wil de publieke omroep. Ondernemers worden gek van alle gemeenteregels. Nederland heeft vanaf maandag. nee, vanaf vandaag. weer een hoge diplomaat in Suriname. Groot-Brittannië staat op zijn kop. De koninklijke baby is nu echt in aantocht. En het ochtendhumeur van Hans Beum. het is twee over half tien. Hier is de Cairo met. Goedemorgen, Nederland. Jet Mok is vanochtend in Nijmegen. op zoek naar de zomertortelduifjes. U kunt bijvolgen op Twitter als u wilt. Het en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl Ondernemers in veel gemeenten worden horendol van alle regels waar ze aan moeten voldoen. Regels die volgens hen overbodig of nodeloos ingewikkeld zijn. Dat in andere gemeenten die regels niet gelden of eenvoudiger zijn, is daarvoor het bewijs. Blijkt uit een inventarisatie van MKB Nederland. Hans Biesheuvel, goedemorgen. goedemorgen. U bent de voorzitter van die club... Hoe groot is het probleem? Nou, het is hardnekkig. Hè? Het is uh, op heel veel plekken in Nederland zo... dat uh, gemeentebesturen roepen... het de teruggegaan van onze ne Nederlandse economie. Ja. Maar men blijft ondernemers overladen... met volstrekt overbodige regels. Maar ook met een hele, hele vaak ouderwetse uh, manier van zaken doen. Geeft of, u eens een voorbeeld? Uh, nou ja, een heel simpel voorbeeld. Hè? Er wordt heel vaak een, een papieren uh, uh, uittreksel... van de Kamer van Koophandel gevraagd. Terwijl gewoon... Uh, Via een digitale weg iedereen in dat gisteren kan een raadplegen. Uh, nou ja, dan zou je zeggen: druk je even op de knop op het gemeentehuis. Je hebben het uh, uittreksel. Nee, dat moet wel in papier aangeleverd worden. Ja. En soms ook nog eens een keer een veelvoud. Nou ja, dat is een typisch voorbeeld van een hele ouderwetse manier van, uh, van zaken doen. En, wat, en hoe kan het makkelijker dan? Nou, één, veel meer digitaliseren. Twee, uh, heel veel regels gaan afschaffen. Ik bedoel, ik begrijp niet waarom je een vergunning nodig hebt van een Bloembak. Uh, of als je al 30 jaar uh, in de straat zit <laughs> en de waarom je al 30 jaar lang ieder jaar je terrasvergunning moet aanvragen. Nou, allemaal ja. dat soort onzin, daar moet weg vanaf. Ja, maar goed, u weet als een overheid regels in het leven uh, roept... en vervolgens probeert om die regels weer af te schaffen... dat dat in de praktijk meestal niet lukt. Nee, maar het wordt toch tijd, hè? Want kijk, er gaan op dit moment 40 bedrijven per dag failliet. Dat is onwaarschijnlijk, er zijn 800 per maand. Er valt heel veel klappen, juist in het detail, onder de horeca. Nou, dat is teruggegaan van de economie van, van bijna iedere gemeente in het land. Ja. Uh, die ondernemers vechten echt voor het voortbestaan op dit moment... en die hebben echt ruimte en lucht nodig om dat gevecht uh, aan te kunnen gaan. Ja, ja. En Wat de gemeente eraan kan doen is vooral faciliteren... Ja. en proberen alle overbodige kosten weg te nemen. Maar de Vereniging Nederlandse gemeenten zegt toch niet anders... dan dat ze ondernemers en zeker het midden- en kleinbedrijf willen stimuleren. Dus ik zou zeggen bel ze even, dan is het toch zo geregeld of niet? Nou ja, kijk, uh, we hebben heel goed contact met de VNG en overigens is de VNG het met ons eens, hè. O, daar, ook daar erkent men dat het echt anders moet. Maar we zeggen maar ja, het gaat heel langzaam, de radertjes lopen traag. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, gooi er maar wat versnelling in, want de kaartenbakken uh, met WW-aanvragen lopen helaas vol. Ja. Het aantal faciliteitsaanvragen loopt als een speer op. Ja. Dus het is tijd voor actie. Goed. Hou op met die onzin. Dat is uw adagium aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Er moet snel iets gebeuren. Zo is dat. Maar het Rijk probeert ook altijd al die regels af te schaffen dat lukt ook niet echt, hè. Nou ja, het is de kalkoen die, die zichzelf aan de slag was, waar kende het, het ja. spreekwoord. En dat is dus blijkbaar heel lastig. Maar ik zou zeggen: de economische realiteit geeft alle aanleiding uh, om er toch mee aan de slag te gaan. Goed. Want ja, de gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid om die bakken hè, van die en die waar jong en die bijstand. Ja. van noem maar op, allemaal leeg te krijgen. Ja. Uh, nou, lijkt me dat werkgelegenheid in je stad toch echt heel erg belangrijk is. Goed, uw oproep is helder. Eens kijken wat ermee gebeurt. Hans op de hoogte, Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Ik dank u zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De publieke omroep, dames en heren, is veel te afhankelijk van de staatsruif... en dus zou eigenlijk de kijk- en luistergelden weer moeten terugkomen. Dat vindt althans de voorzitter van de NPO, de Nederlandse publieke omroep... Henk Hagort, en die zit nu tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u even bent komen binnenrennen. Um, waarom vindt u dat? Nou, um, in heel veel landen om ons heen, Engeland, Duitsland, Scandinavië... zie je een krachtige publieke omroep die uh, gefinancierd wordt door mensen zelf... Uh, via Kijk- en Luistergeld. Dat hebben wij ook gehad tot 2000. Ja. Dat was een prima systeem. Ja. Uh, dat is afgeschaft een jaar of twaalf uh, geleden. Waarom eigenlijk? Ja, toen om uh, te bezuinigen op ambtenaren die dat moeten innen. En toen zijn er twee dingen bij beloofd. Eén, er gaat nooit geld af... En uh, twee, we bemoeien ons nooit met de inhoud. Nee, en ik toen constateer al... dat die beloftes een paar jaar hebben standgehouden... vanaf Balken en de twee wordt er bezuinigd. Um, en de overheid komt af en toe ook uh, akelig dicht bij de inhoud. Was dat niet een beetje naïef van die publieke omroepen dan? Want ook toen waren er al geluiden. Je kunt wel zeggen, als wij afhankelijk zijn van belastinginkomsten... dan, uh, dan blijft het bedrag op pijl. Maar als iedereen moet bezuinigen, was het toch al van verre... Uh, had je kunnen zien aankomen dat ook de publieke omroep dan moet gaan bezuinigen. Ja, maar de discussie is niet of de publieke omroep moet bezuinigen... want dat vinden wij ook dat wij mee moeten doen met de bezuiniging. roepen we al jaren. Maar het gaat nu inmiddels om een derde van het budget... Um, en uh, in de Kamer hoor ik af en toe ook geluiden dat dat uh, om inhoudelijke redenen is. Omdat men vindt dat er een smalle publieke omroep moet worden. Of die alleen maar nieuws doet of alleen maar cultuur. Ja. En om nou goed het onderscheid te maken tussen het budget en de inhoud. zou het heel gezond zijn dat de financiering anders wordt geregeld. Ja, hoe groot is de kans dat dat gaat lukken? Jan Slachter heeft er ook wel eens eerder voor gepleit. Ja, we doen dat Max... al jaren. De, toen het werd afgeschaft, was de publieke omroep daar ook erg tegen. Uh, dus we blijven dat doen. Uh, ik weet niet hoe groot die kans is. Er zijn ook andere manieren om die financiering onafhankelijker te maken. In uh, Vlaanderen uh, wordt het ook via de belasting gedaan. Maar spreekt men af, vijf jaar lang krijg je dit budget bij die plannen. Na vijf jaar kijken we er opnieuw naar, maar we gaan niet onderweg... Nog een keer het budget bijstellen. Dat is ook een manier. Ja, maar dan zullen mensen zeggen... waarom als iedereen moet bezuinigen... waarom zou de publieke omroep dat dan niet moeten? Nee, maar dat is niet de discussie. Ook de publieke omroep bezuinigt. Ja. Um, maar uh, ook bij de komst bijvoorbeeld van dit kabinet... zag ik uh, Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD... bij Paul en Witteman roepen... we gaan net zo lang door met bezuinigen... tot de publieke omroep alleen nog maar nieuws en cultuur doet. Ja, dat is de verkeerde discussie. Dan gaan inhoud en financiering zich met elkaar vermengen. Ja, het grappige is dat de staatssecretaris... die zijn toekomstplannen woensdag bekendmaakt en morgen overigens al over een ander onderdeel... van die van die plannen met de Tweede Kamer in debat gaat... heeft gezegd dat het een brede publieke omroep moet zijn... met niet alleen nieuws, actualiteiten, maar ook goed drama... en goede documentaires, dat soort dingen. Ja, daar ben ik heel geld. blij mee. Ja, dat kost nee, hartstikke veel geld. Ja, ik ben blij met de ambities van dit kabinet. Die zeggen, we zijn een publieke omroep voor iedereen. Iedereen heeft recht uh, op programma's van de publieke omroep. En maak dan ook vooral de programma's waarmee je je onderscheidt. vinden ja. wij ook. Drama, documentaires. Ja. Maar dat zijn wel de duurste soort programma's. Ja. Ja, zou de staatssecretaris dat niet weten? Uh, die weet dat wel, dus ook met hem moeten we het gesprek voeren... of het geld wat we gaan krijgen nog wel past bij de ambities. Het antwoord hebt u al gegeven? Ja, het antwoord is nee. Dus de bezuinigingen van Rutte 1, die waren al 200 miljoen. Daarvoor hebben wij als publieke omroep uh, onze verantwoordelijkheid genomen met elkaar. We gaan omroepen, fuseren. Maar de extra bezuinigingen, nog eens 100 miljoen, ja. Rutte 2, dat gaat niet met de ambities die ook door dit kabinet zijn geformuleerd. Maar ja, zal de staatssecretaris zeggen, ik ben ook gehouden aan een bezuinigingsopdracht. We moeten weer 6 miljard extra gaan bezuinigen. Hoe groot is de kans dat die 100 miljoen dan ook doorgaan? Nou, wat ons betreft gaan ze niet door. Maar of die kans groot is, ja, dat is aan Den Haag. Kijk, onze opdracht hier in Hilversum is te zorgen dat het Nederlandse publiek de programma's houdt die ze graag wil zien. Ja. En daar heb je een bepaald budget voor nodig. Dan kun je niet eindeloos snijden. Wat zou er, wat zou, sorry dat ik u onderbreek. Wat zou er gebeuren als die 100 miljoen bezuinigingen toch doorgaat? Wat zien we dan daarvan terug in de programmering... laten we zeggen op televisie en op, op radio? Nou, dan, dan kunnen we niet meer die publieke omroep voor iedereen blijven. Dus dan gaan we wel drama maken. Maar we maken nu drama voor kinderen met Spangas. We maken drama voor de wat oudere kijker met Moeder Ik Wil Bij de Revue. Ja. Voor de wat jongere kijker, drama ja. van BNN. En ja, dan moeten we dan gaan kiezen. Ja. En dat betekent dat bepaalde publieksgroepen dat mooie Nederlandse drama niet meer gaan zien. Er vallen echt gaten in de programmering. En dan vallen de gaten in de programmering. Uh, uh, misschien iets technischer, maar toch even. Dan gaan ook de sterinkomsten achteruit. Want dan zijn we gewoon minder aantrekkelijk voor reclamemakers, die ster die gaan niet naar Hilversum... Hè, maar die gaan naar de minister van Financiën. Ja, En dan moeten we die extra verliezen ook weer bezuinigen in de programmering... en dan ga je gaandeweg naar beneden. In een negatieve spiraal? In een neerwaartse spiraal. Ja. Hoe hoog zou dat kijk- en luistergeld wat u betreft moeten zijn? Nou, zelfs als we het budget wat we onder Rutte 1 nog zouden houden... zouden vertalen, dan hebben we het over 6,5 euro per maand per huishouden, dan zijn we verreweg de goedkoopste uh, in de ons omringende landen. Uh, in, uh, in Engeland en in Duitsland betaal je echt het veelvoudige. En ik denk dat heel veel mensen, uh, als ze even nadenken hoeveel ze televisie kijken... wat voor mooie programma's je ervoor krijgt, echt zullen zeggen... die 6,5 euro per maand, die is het waard. Maar ja, tegelijkertijd heb je dan ook controleurs nodig... die weer gaan kijken, gaan kijken of er ergens een televisietoestel of een radiotoestel staat? Nou, inmiddels kijken alle Nederlanders televisie. Dus hoe je dat zou moeten heffen, dat kan ook via distributeurs. Uh, ik denk niet meer dat we zoals in de jaren zestig door de voorruit hoeven te kijken van, staat hier een televisie? En op dak. Iedereen kijkt op een of andere manier, of via een, een televisieapparaat of de computer naar, naar televisie. Ja, met andere woorden, dat kun je dus niet meer con uh, uh, controleren. Nee, dat moet je ook niet dus dat, gaan doen. Dus dat moet je op een andere manier gaan regelen. Via aanbieders bijvoorbeeld, zegt u bijvoorbeeld, dus. Ja. 6,5 euro. Uh, dan zijn er ook plannen van andere publieke omroepen om een soort van publiek-private financiering te doen. Dus crowdfunding, zoals dat wel heet, namelijk mensen op te roepen... hoeveel hebt u over voor de publieke omroep? Dit is de rekening, het rekeningnummer, hier kunt u het op storten. Is dat ook nog een idee, of niet? Nou, dat vind ik uh, uh, Ik snap dat heel goed van de programmamakers... omdat ze hun mooie programma's in de lucht willen houden... en al het mogelijke doen in deze tijden van bezuiniging... om dat te regelen. Ja, maar het is, niet, dat. Ja. het is niet hoe de overheid het uh, in, een, in, een, in een netland... als Nederland zou moeten regelen. Dat nee. doe je of... Uh, uh, via kijk- en luistergeld of op een behoorlijk pijl via de belasting. Uh, maar uh, niet op die manier. Hebt u onderzocht eigenlijk of er draagvlak voor is onder televisiekijkend Nederland? Uh, nee, dat hebben wij niet onderzocht. Zo, uh, bedoel, zo concreet is het niet. Uh, maar ik denk dat we heel goed kunnen uitleggen... Uh, hebben, er gaat vaak bijvoorbeeld een discussie over sport bij de publieke omroep. Nou, ja. Het totale sportpakket van de NOS, voetbal, ja. tennis, wielrennen... alles bij elkaar, kost ja. 70 eurocent per maand per huishouden. Ik denk dat dat heel goed uit te leggen is. Als je straks een abonnement op Eredivisie Live moet nemen... ben je 14,99 euro per maand kwijt. Ja. Dat kan niet iedereen meer betalen. Ja. Wij zouden het gesprek aan moeten met Nederland. Vindt u dat de moeite waard? En als je een film huurt via een van die aanbieders... dan ben je ook een euro of zes kwijt. Hè? Ja. Dus met andere woorden... Dat is dan nog Allemaal per film en dit is voor een heel pakket per ja. maand. Goed, nou ja, ik ben benieuwd wat de staatssecretaris ervan zegt. U bent in Den Haag te vinden de komende dagen? De komende dagen ben ik veel in Den Haag, dat klopt. Hebt u dit al uh, aan de staatssecretaris gemeld? Het, uh, oh ja, dit, is ook, uh, dit roepen wij vaker en ja. ook collega's van mij roepen het vaker. En wat zegt de staatssecretaris dan? Uh, nou, die is er tot nu toe geen voorstander van. Dat is helder. Waarom? Nou, ik denk dat het in Den Haag uitgelegd wordt als een lastenverzwaring uh, richting de burger. Ja. Maar toen het kijk- en luistergeld werd afgeschaft... is de inkomstenbelasting met 1,1% verhoogd. Ja. Dus de belastingen kunnen gewoon omlaag. En dan kan het kijk- en luistergeld weer worden ingevoerd. Goed, u bent uh, ook een soort van minister van Financiën geworden. Henk Agroort, de voorzitter van de NPO, de Nederlandse publieke omroep. Ik dank u zeer. Graag. Gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In België verstoppen ze flitscamera's in de vuilnisbakken om zo hardrijdende automobilisten aan te pakken. Hebben wij in Nederland ook van die vermomde flitsers. Koos Spee, voormalig verkeersofficier van justitie, die heeft het antwoord. In de periode dat ik hoofd van het bureau verkeershandhaving was, heb ik een paar keer meegemaakt dat camera's verstopt werden in vuilnisbakken. Daar hebben we toen toch tegen de politie van gezegd dat we dat niet zo op prijs stellen. Uh, er wordt uiteraard wel vanuit uh, politieauto's, vanuit uh, politiebusjes... Uh, wordt er uh, uh, gefotografeerd met, met radarapparatuur. En uiteraard wordt er ook wel eens een camera achter een paal van een viaduct gezet. Dus het is niet al te opzichtig, maar echt het verstoppen in, in vuilnisbakken... of andere rare apparatuur, uh, dat doen we niet. Al dus het antwoord van Koos Spee. Hebt u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... Goedemorgen Nederland GoedemorgenNederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Nijmegen. En daar is Jet Bok. Een parkje in Nijmegen. Vogeltjes. En naast mij staat een man met een verrekijker. Albert de Jong, wat ziet u? Ik zie wat kouden, ik zie ook wat houtduiven. En een, uh, een hele mooie, dichtbegroeide haag naast me. En een merel hoor ik. Ik hoor gewoon vogeltjes, ik ben een stadsmens. Maar wij zijn hier niet op zoek naar, uh, naar die vogels die u net noemde. We zijn op zoek naar de... Naar de zomertortel een Kleine kans hoor dat we hem hier nog tegenkomen. 40 jaar geleden had het uh, mogelijk geweest, goed mogelijk zelfs. Maar nu, helaas, niet meer. Hè? Hoe ziet hij eruit? Waar moeten we op letten? Nou, het is een kleine duif, ten grootte van een Turkse tortel. Die kent eigenlijk iedereen wel. Hè? Die zit vaak ook in je tuin. Uh, maar hij is wat bruiner van boven. Hij heeft een roodbruine rug en mooie kleine blauwe streepjes in de nek. Wat voor geluid maakt hij? Ja, dat is een heel. Doe het eens voor. Ja, het is eigenlijk een heel slaapverwekkend geluid. Het is een heel. Uh, langzaam. En dat houdt dan heel lang aan. Nog een keer, voordat de luisteraars het goed horen. Dan nou, vooruit. Nou, kom, we gaan op zoek. Kunnen we hier het bosje in? Even kijken hoor. Zitten ze vaak hoog in de boom of juist laag? Nou, ze zitten vaak op een metertje of drie, vier hoor. Ja, is... We moeten goed naar boven kijken. Um, u zei al, de kans is klein dat we hem gaan vinden. Hoe komt dat? Ja, de, de zomertortel is... Uh, de laatste vijf jaar met 23% afgenomen. Maar sterker nog, de laatste 40 jaar is die zelfs met 95% afgenomen. En het is daarmee ook de snelst afnemende vogelsoort in Nederland. Dus het gaat heel slecht met de zomertortel. U werkt voor Sovon. Ondertussen lopen wij hier uh, verder het bos in. En dan kijk ik even omhoog. Sovon, een, een vogelorganisatie. Hoe, hoe zijn jullie erachter gekomen dat die vogel het zo slecht doet? Nou, sinds 1984 houden wij uh, voor heel Nederland houden wij de trends, dus de ontwikkeling van de broedvogels bij. Daar hoort de zomertortel ook bij. En sinds uh, vorig jaar december zijn we begonnen met een nieuwe vogelatlas. En daar zijn nu de tellingen voor in volle gang. En we hebben stiekem eens even naar de tussenresultaten gekeken. En daaruit blijkt alweer dat het heel erg slecht gesteld is met de zomertortel. En hoe komt dat dan? Nou, dat heeft eigenlijk drie oorzaken. Het gaat mis in de overwinteringsgebieden. Dus waar de zomertortel overwintert, dat is de Sahel. Daar kan hij heel weinig voedsel vinden, maar ook weinig uh, bos. Dat is daar steeds minder. Het gaat ook mis op de trektocht. Daar wordt hij heel veel uh, bejaagd. En het gaat helemaal mis dus in ons land, waar uh, ja, eigenlijk uh, nauwelijks meer ruimte is voor de zomertortel. En, want, want waar, wil die, waar, waar, waar houdt hij die van, die zomertortel? Nou, hij houdt van, van struwelen, van hagen, langs uh, akkerland. Eigenlijk het oude ouderwetse boerenland was heel erg geschikt voor de zomertortel. Want daar kan hij heel veel onkruidzaden eten. Nou, en dat is allemaal uh, ja, toch wel heel erg veranderd in het land natuurlijk. Dat is heel weinig te vinden nog, dat landschap, dat oude cultuurlandschap. En wat betekent dat dan voor Nederland als zo'n vogel helemaal uit zou sterven? Nou, dan hebben we een soort minder. Dat is gewoon min 1 op de, op de Nederlandse soortenlijst. Dat is vooral voor vogelaars erg. Dat niet alleen, want het zegt ook wel iets over de kwaliteit van het Nederlandse landschap. En dan is de zomertortel toch wel een soort die uh, aangeeft dat... Uh, ja, die hoort eigenlijk in een hele grote groep soorten die, uh, die het heel slecht doet. Zoals de patrijs en andere boerenlandvogels. Die gaan heel hard achteruit. En dat is gewoon slecht voor Nederland, zegt u? Nou ja, het is een indicator van de, de biodiversiteit, zo'n zo zomertortel. En uh, of het slecht is of niet, dat is niet aan mij om, uh, om te zeggen. Wij gaan echt alleen over de cijfers. Maar uh, het, het zegt iets over de kwaliteit van het, uh, het landschap. Zullen we nog even door gaan zoeken? Kunt u nog één keer uh, laten horen waar ik op moet letten? Even kijken door de bossen. En als we hem vinden, dan uh, laten we het nog wel even weten. Dank u wel. Alsjeblieft, graag gedaan. We horen dus naar van Jet Mok. Straks, Groot-Brittannië is in blijde verwachting: de baby van Kate en William kan elk moment worden geboren. Maar eerst: 3, 2, 1, go. Deze dag, 1964. <middels> Met deze bandparodie, Flying Birds of Surfing Birds was dat trouwens... Uh, maakte André van Duin deze dag in 1964 zijn televisiedebuut... en hij wint het Afroprogramma Nieuwe Oogst. Vandaag, 49 jaar later precies, blikt de komiek terug op dit moment. 17 jaar en hij vult de uren van zijn werkweek als magazijnbediende. De uren die hij overhoudt vult hij met het monteren van geluidsband... fantasie en expressie. Het begon in januari van dit jaar. Nu, na zes maanden stellen wij u voor aan André van Duin, parodist. Nou, ik deed die tijd een uh, band, een, een playback-band. Dus een, een, een band met allemaal uh, gekke geluiden erop... van bekende cabaretiers en van uh, veel rock'n'rollen... de Cliff Richard en Tim uh, uh, en Tone Hermans. Er <tie> waren allemaal stukjes die ik aan elkaar had geplakt... en die hadden nog min of meer met elkaar te maken. Die gaven aan het ene stukje gaf antwoord op het andere stukje. En dat was een komisch effect en ik deed daar uh, gekke plekken bij trekken en heel druk. <tie> Nou, dat weet ik niet meer hoe, hoe ik het bedacht heb, maar het, het, dat gaat automatisch. Ja, toen had ik gewoon automatische bewegingen en zo. En ik liep me nog omvallen en zo. En ik, ja, het was een, gewoon een soort. Een, nou, bijna wat ze tegenwoordig ADHD noemen, maar dat had ik niet zag, Daar zag het een beetje naar uit. <laughs> ik weet dat ik daar helemaal alleen naartoe ben gegaan met de trein en met mijn bandicoot. was in bussen in concordia werd het opgenomen, smiddags. En, uh, uh, ja, ik denk wel. Ik, ik denk, nou, ik denk niet dat ik zo zenuwachtig was, eigenlijk. Uh, wat ik toen dacht toen ik het gewonnen had. Nou, in de eerste plaats was natuurlijk erg blij, maar ook wel uh, verbaasd, geloof ik. Want er zaten uh, ook anderen, dus er was nog een goochelaar in, kan ik me herinneren. En er zat een pianist in. Ik geloof zelfs uh, Paul Witterman, die, die speelde toen piano. Toen was toen nog een jongetje, die zat achter de piano, uh, te, uh, piano te spelen in diezelfde uitzending. En die bouwde bij een mee, die was ook nog niks, natuurlijk. Dus die vond ik allemaal veel beter, in ieder geval. En dus het verbaasde mij dat ik dat vond. Nee, maar... Dus, eh, eh, Dat zijn weer met een nieuwe aflevering van de Dijk voor mekaar Show, oftewel de dijk voor iets anders show, zoals ze van te zeggen. Na ja. nou die verandering van de, van de, van de band, daar typetjes maken. Ja, die, die er ging eigenlijk fases. Ik had eerst bij Rudy wel in de show had ik een keer wat gezegd en ik had de snap een keer meegedaan. heb ik ook een klein scenetje mogen spelen. En toen kwam Jo van Hende met het idee om een revue te gaan doen. We zijn eerder bij gaan zingen een liedje dat heet Op ieder potje past een dekseltje. En daar bedoelen we mee, dit kan niet zonder dat, en de zus kan niet zonder, zonder zo. En ja, het zit even lekker, dat is nogal een lang lied. Wat maakt die man een huisje? Ja? Nou, ondertussen 49 jaar, is is een hele lange tijd. Maar is stond wel als een, gekomen. Uh, als een op Terugkijk, denk ik, potverdomme, het zo gedaan. En dan zit ik terug te denken, nou, die al die mensen die ik heb gekend natuurlijk... en de helft is inmiddels alweer overleden, die, kennen, die zijn er al niet meer. Ik heb nu heel veel, uh, uh, heel veel in het land opgetreden. Elke gehucht en elke tent en elke theater en elke kroeg heb ik gestaan. Toen de tijd, toen in 1964 had je geloof ik één net, of misschien net twee netten. In zwart-wit is iedereen keken naar. Die zat een hele hoge kijk dicht. Ik geloof wel acht miljoen als de mensen keken. Dus ja, het was in die tijd nog niet zo heel moeilijk om uh, op populair te worden als je wat leuks deed. Van Duin bleek het terug op zijn debuut 1964 deze dag met een bandparodie Serving Bird van de Trashman was het nummer. Dit is radio 1. Goedemorgen, Nederland. 8 minuten voor 10. U luistert nog altijd naar de Kairo op Radio 1. Groot-Brittannië staat op zijn kop nog een paar nachten slapen. En dan kan de koninklijke baby van Kate en William worden geboren. Dat wil zeggen, als alles volgens plan verloopt, Vanessa Lansveld, onze vrouw in, in Groot-Brittannië. Goedemorgen. Goedemorgen. En wanneer is ze precies uitgerekend? Nou ja, als ik je dat precies kon vertellen... dan uh, zou ik heel veel geld kunnen verdienen bij de gokkantoren hier. Uh, Want je kan goed verdienen als je de precieze datum uh, weet. Oh ja? Maar, ja, zeker. De, wat, wat kun je ja, winnen dan? dan? Wat zeg je? <laughs> Hoeveel kun je winnen? Nou, je kan zo als je als je een pond inlegt, dan kan je zo uh, 15 pomp uh, pond winnen per pond. Dus als ik een uh, tientje inleg, ik er okay, maar zo, uit. Oké. De, de officiële lezing is dat het kind hoog uh, juli moet komen. Ja. Uh, ja de precieze uitrekenende datum die geven ze natuurlijk niet. Uh, maar ik, ik vermoed wel dat het kind eerder dan later komt. Want je kan je voorstellen dat de eigenlijke uitrekenende datum misschien wel wat eerder is, want ja, het laatste wat Buckingham Palace natuurlijk wil. Is dat de hele media hier vanaf 15 juli gaat zitten wachten van uh, waar is dat kind nou? Want uh, er ligt al genoeg druk op het hele, hele gebeuren. Juist, goed, um, we weten dus niet precies uh, wanneer. Um, en je zegt, er wordt gegokt op het moment, er wordt er ook al gegokt op namen? oh ja, op, op, op van alles, op namen inderdaad, dus op geslacht, wanneer het geboren wordt, nou, je kan echt uh, op, op alles of op, op Prince William bij de bevalling aanwezig zal zijn, de, daar kun je ook op gokken. Ja, dat is en... bekend toch al, of niet? Hij zal toch aanwezig zijn bij de bevalling? Ja, ja hij, hij zal aanwezig zijn, maar hij werkt natuurlijk ook en hij is een, een, een search and rescue pilot, dus als hij dan net in de lucht zit, ja dan, je weet natuurlijk nooit wanneer het komt, dus, uh, uh, dus ja, maar goed, nee, in principe zal hij daarbij zijn, maar ja, wat namen betreft, uh, namen die die het bij de gokkantoren uh, uh, goed doen zijn uh, nou, als de meisje wordt, uh, Alexandra, uh, Elizabeth, Charlotte, nou sowieso natuurlijk ook Diana ergens in de naam verwerkt. En bij een, uh, een, een jongetje dan uh, nou, Charles of George of French, Francis. In ieder geval uh, goede Engelse namen. Ja. Uh, hoe groot is de kans dat het een meisje wordt? Normaal gesproken 50-50 zou je zeggen, ja. ja. Nee, maar volgens die wetkantoren. Ik vraag het natuurlijk omdat de wet is veranderd... en dat ook als het een meisje zou worden... dat ze per definitie troonopvolger zou zijn. En dat was in het verleden in het Verenigd Koninkrijk niet zo, toch? Klopt. En dat, uh, dat is echt, uh, dat is afgelopen jaar veranderd. En dat is ook een hele heel groot verschil met, met voorgaande uh, baby's. En dat, als het een meisje wordt, dan uh, is ze sowieso uh, de volgende koningin. Ja. Uh, en en uh, het, het paar zelf zegt dat ze niet weten wat het geslacht is. Uh, op zich, uh, er is in het begin van de zwangerschap uh, uh, was er sprake van dat er een slip of de tong van uh, uh, Kate Middleton zou zijn geweest. Dat ze, ze hebben gezegd dat het een, een dochter was. Maar. Ja. Dat ontkennen ze zelf natuurlijk uh, erg. Maar, bedoel, ja. Mensen gaan er wel een beetje vanuit dat een dochter is, maar het is afwachtig. Goed, de bevalling vindt plaats in het St. Mary's Hospital in uh, Londen. Uh, onder leiding van, uh, ik geloof, de favoriete gynaecoloog van de koningin zelf. En, ja, dat klopt. Uh, en dat, dat, dat hospital, dat, dat ziekenhuis is behoorlijk verbouwd. Je bent er geweest, geloof ik. Ja, nou, ik zou mijn eigen bevallingsverhalen niet hier op de radio uh, <laughs> uit de toeken doen. Maar uh, nee, het is, uh, het is, het is een, uh, een, een ziekenhuis hier in, in het, in het uh, centrum van Londen. Uh, het is, waar zij gaan bevallen is wel een privé uh, afdeling. En dat hebben ze inderdaad uh, een paar jaar geleden helemaal verbouwd en dat is een jaar geleden was dat af. Uh, en ja, je kan je voorstellen dat uh, het feit dat zij daar gaan bevallen, dat levert zo'n ziekenhuis de komende jaren uh, een ontzettend goede naam op. Uh, ja, dit is, dit is een privé uh, uh, ziekenhuis, je moet je voorstellen, een soort hotelkamer als yeah. je bevalt. En dan heb we alles erop en eraan. En, uh, nou ja, ja dat, dat, is, uh, dat, is, dat is prettig onder die omstandigheden. Uh, en inmiddels is het ook big business, want ik geloof dat de economische waarde van de nog ongeboren baby nu al staat op 400 miljoen dollar. Ja, ja, ja. Je, je kan ook nu al van alles uh, kopen. En, en nou, William Kate zelf hebben ook al een babykledinglijn opgezet. Ja. Uh, waar die opbrengt, ze moeten naar het goede doel gaan. Ja. Maar goed, verder, nou, je kunt allemaal uh, gimmicks bestellen. Ik heb net zelf de Royal Baby Sick Pack besteld. Een kopzakje. <laughs> um, uh, ja, er wordt natuurlijk uh, uh, souvenirswinkels. En, uh, zorgen dat ze je van alles daar verdienen. Van nog wat. Juist. Goed, um, nou ja. Eerst maar eens kijken hoe het geboren gaat worden. Dankjewel Vanessa vanuit Londen. Zometeen meer, dames en heren. Blijf bij ons.